Jori Stubinitsky met het NOS-Journaal. In Istanbul zijn tien mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie van twee Turkse Nederlanders. Ook zijn er wapens in beslag genomen. Waarvan de verdachten worden beschuldigd is niet bekend. De twee Turkse Nederlanders werden op kerstavond doodgeschoten. Een van hen, Ali Agun, was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. De kans op een aanslag op Nederlandse militairen in Mali is toegenomen, zegt minister Hennis. Het dreigingsniveau is naar boven bijgesteld, van matig naar significant. Nederlandse militairen lagen deze week twee keer onder vuur in het Afrikaanse land. Er werden Apache-helikopters ingezet om ze te helpen. De Nederlanders doen in Mali mee aan de VN-vredesmissie. Twee reactoren van de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange blijven langer stil liggen. Energiemaatschappij Electrabel wilde ze op 1 april weer in gebruik nemen, maar ze blijven zeker tot 1 juli buiten gebruik. De reparatie duurt langer. Er zitten haarscheurtjes in de wanden van de reactorvaten. Belgen is gevraagd om zuinig te zijn met stroom. Minister Plasterk vindt de Nederlandse inlichtingendiensten geen schoothondjes van de Verenigde Staten. Plasterk spreekt daarmee uitspraken tegen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Die vertelde dat de Amerikanen de AIVD en MIVD als ondergeschikten zien die in feite werken voor de VS. Volgens Plasterk is daar geen sprake van. Hij benadrukt dat de inlichtingendiensten zich aan de Nederlandse wet houden. In Friesland zijn vanochtend vroeg de eerste schaatsers op natuurijs gezien. In de buurt van Heerenveen werd kort na zonsopkomst geschaatst op een ondiepe plas. En ook in natuurgebied De Gruttenwielen bij Leeuwarden gingen mensen het ijs op. Ijskenners vinden het onverantwoord dat mensen al gaan schaatsen. Omdat de kwaliteit van het ijs nog erg slecht is. Het ijs is niet dikker dan 2 centimeter. Het weer, het midden- en oosten, blijft bewolkt. In de westen en noorden af en toe zon. De temperatuur ligt tussen de min 1 en plus 3 graden. Morgen vanuit het westen regen en sneeuw. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 Amosvoort-Amsterdam... tussen Soest en Blarikum, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersin...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 van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Oftewel. Goedemiddag Stadvoort, goedemiddag Kermeland, goedemiddag wereld. Hier zijn we weer, van Lunch op deze vrijdag de 23 januari. De laatste werkdag van de week. Nou, niet voor iedereen natuurlijk, maar officieel is het Dat zeggen ze dan. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het weekend ook moeten werken. Ja natuurlijk. <laughs> nou, we hebben weer een uh, druk weekend voor de boeg. Er gaat weer van alles gebeuren natuurlijk het weekend. Ja, nou, dat horen we als alles goed gaat strak. Straks om kwart over één in onze weekendagenda. En uh, alle evenementen die worden dan weer op een rijtje gezet. Dus dat wordt om kwart over één. Verder, uh, nou ja, we hebben natuurlijk het regio-nieuws. Half 1, half 2, zo ongeveer. Pin me er niet op vast. We hebben een super 3-in-1 vandaag. Echt een super 3-in-1. Zo verschrikkelijke mooie muziek die daarin zit. Echt een super 3-in-1. Ik zou zeggen rond kwart over twaalf zet die radio maar lekker hard. Want je hoort echt zulke mooie muziek dan. Oh, dat wil je niet geloven hoor. Nee, dat, even, dat wil je niet geloven zo mooi is dat is. Dus. Oh. Maar ik, ik hou het nog even, even geheim. Hè. Zo, over ongeveer tien minuten dan komt hij langs die prachtige super van voor vandaag. Verder, nou ja, heel veel lekkere muziek. Hè? Nieuw, oud, alles op elkaar heen. Vier decennia of vijf decennia popmuziek. Dat doen we zelfs, ja, dat zeggen ze bij de buren ook altijd, maar hij doet echt alles uit, uh, nou ja, alles, maar uh, heel veel uit alle uh, belangrijke decennia voor de popmuziek 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en natuurlijk ook nu de tens. zou ik dan wel zeggen, dit heet zeker de tens dan of zo, ja. Heet nu de tens. Ja. En dan krijgen we de 20s en de 30s. ja, daar, daar weet ik allemaal niks van, Dat is nog zo ver weg. als de Luister ook weer. is is druk bezig met het nieuws voor te bereiden. Dus die hoort u straks weer. En, uh... Verder is het vandaag ook natuurlijk weer de dag van Zandvoort Draai Door. Met Dive en uh, gasten vanmiddag om vijf uur. Ook dat kunt u verhuizen. Uh, en natuurlijk om drie uur op bij CFM ook nog de Euro Breakdown. Oh jongens, wat is weer een dagje live radio. Dat wil je niet weten. Ja, die vrijdag zit goed hoor. Volgende week trouwens hebben we uh, toch ook iets moois in uh, Zandvoort Draaidoor. Ja, dat wordt leuk. Volgende week krijgen we hele speciale gasten. Het eerste uur althans. En uh, ik weet niet of ze ook gaan spelen, maar dat zien we wel. Maar in ieder geval, een beroemdheid krijgen we. Als anders mee zit tenminste. Volgende week vrijdag dus in de 30e in Zandvoort Draaidoor. Ja, wie er van de rest als gasten zijn, nou, dan moet ik gewoon luisteren tussen 5 en 7. Hè. Dus uh, Zandvoort Draaidoor, ja. Vandaag met Charol en uh, volgende week doe ik het samen met Charol. En dan komt vanwege die belangrijke gasten. Ja, de week erop uh, is het jubileum hè? Ja, dan beginnen we met Zandvoort draai door. En uh, de, 25 uur, uh, de 25 uur durende live uitzending, dat gaat echt gebeuren. Over 14 dagen is dat. Dat hou je niet voor possible. Ja, want CFM bestaat 25 jaar hè? dit jaar. Dat is uh, over twee weken. Het weekend van uh, uh, 6, 7, 8 februari. En dan gaan we 25 uur non-stop live uh, de lucht in. Dus dat wil zeggen 25 uur live radio. Ja, dat begint om 4 uur s middags. En het houdt om 5 uur de volgende dag houdt dat op. Ja, dat wil je niet geloven. Dan moeten ze allemaal hard rennen, want dan gaan ze naar de receptie. Oké, okay, nou, we gaan beginnen met muziek. Laten we dat maar doen. Jawel, Dusty Springfield. You don't have to say you love me. Allee, wist ik al lang. When I say It wasn't me who changed Wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?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 I need Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Ja, de mooiste balance. Prachtige, twee prachtige balance. Dusty Springfield, Jordan F.C. En Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? En nu de super 3-in-1. Ja, en hij is echt super. Echt waar. Zo'n mooie... Super, zet uw radio maar even flink hard. Want je krijgt nu muziek te horen. Je krijgt nu muziek te horen. Ongelooflijk. Tonight we sleep on Silken Sheet. It may In één, één. I was feeling kind of seasick Hij was twintig minuten lang. Thank you so much, thank you for having us. Het was een, een live concert van 2006 dat Procol uh, gaf. Uh, Gary Brooker dus met zijn band Procol gaf in Denemarken in een uh, tuin bij een kasteeltje en uh, met het uh, Danish Festival Orchestra and Choir, dus een groot, met een symfonieorkest erachter en een groot koor erachter. En dat was werkelijk zo'n geweldig concert. En ik heb je daar drie prachtige hoogtepunten uit laten horen. Dat weet uh, Grand Hotel, uh, A Salty Dog en A Wider Shade of Pale. En we gaan zo meteen door met het uh, nieuws van, uh, van uh, het regio-nieuws. Hè. Dat komt zo. Maar eerst nog even één plaatje. En u luistert nog steeds natuurlijk naar ZFM. Op deze prachtige... Uh, Vrijdag, deze vrijdag, de 23e. En dit is Rudstick en het nummer, dat heet Mooi. Mijn ogen liggen niet, ik lees aan jouw gezicht af dat er iets veranderd is. Alsof al ons verdriet is verdwenen in jouw glimlach. Vandaag schijnt een ander licht. Ik ben benieuwd wat jouw geheim is. Deel het met mij. Jij bent mooi, mooi, mooi. Jij bent mooi wanneer je stil bent. Mooi wanneer je praat. Jij bent mooi, mooi, mooi. Jij bent mooi wanneer je wakker wordt. Wanneer je slaat je bent mooi als ik je zie. Zie je stralen als het zonlicht. Zonder meer de mooiste, ben je lief? Al heb je dat niet hoor, dan zeg ik het graag. Daar ben ik toch voor. Ik ben er vandaag en morgen. Overmorgen, ik ben er voor altijd. Ik ben al lang blij dat ik naar je kijken kan. Elke dag, ook als de nacht zich haalt lief het dan schijn je zelfs meer. En morgen, als je wakker wordt, dan zeg ik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 Waar te veel gelicht, neem mij jouw vleugels. Jij bent mooi, mooi, mooi. Jij bent mooi, mooi, mooi. Jij bent mooi wanneer je stil bent. Ik heb er nog nooit van gehoord. Stond in een, uh, een leuk lijstje dat ik binnenkreeg. dat heet Singer Songwriter. en uh, bij, uh, nederpop. Nederpop, nederpop. mooi als je allemaal leuke Nederlands, uh, Nederlands productliedjes in en dit was er een van. Jij bent mooi. En de regio. Mooi, mooi. Uh, wat zei je? Ik zei nou, dankjewel. Het regioneers met de mooie Angela de Koning. <laughs> Dank je. Het gaat het ontlozen. Volgende week rijdt het preventieteam... stop woninginbraken weer door Zandvoort. De preventiemedewerkers zullen langsgaan bij, be bij bewoners... om ze te voorzien van tips en informatie... over onveilige situaties in en rondom het huis. De preventiemedewerkers komen bij niemand binnen maar voeren gesprekken aan de deur. De medewerkers zijn te herkennen aan een rood hesje... met daarop de tekst Stop woninginbraken. Op de auto's waarin zij rijden staat hetzelfde logo... als mede de logo's van politie en het openbaar ministerie. Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt... bij een aanrijding op de kamplaan... De fietser reed over de heemsteedse dreef toen hij werd aangereden door een auto. De automobilist wilde de kamplaan inrijden en heeft vermoedelijk de fietser over het hoofd gezien. De man is met beenletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie doet nog nader onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het ongeval leidde in ieder geval tot heel veel hinder in de ochtendspit. Medegeen heeft er heerlijk gedobberd. Leren zwemmen of zich lekker laten uitstomen in het Turkse bad. Maar het is nu echt gedaan met het voormalig zwembad Zonneveld... naast het Palace Hotel. Het pand was al jaren niet meer in gebruik, als zwembad in gebruik. Bij een fikse storm dreigt een delen van het plafond naar beneden te komen... Uh, later werd het pand gebruikt als atelierruimte... en volgens de omwonenden werd er ook illegaal gewoond. De sloop van het zwembad is nodig om vanaf het station... een aantrekkelijke en herkenbare route richting het strand te realiseren. Dit project, genaamd de Entree van Zandvoort, wordt gefaseerd uitgevoerd. De provincie verstrekte er 4,5 miljoen euro subsidie voor... En dan gaan we naar het uitgebreide weekend. Jawel. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt volop. Al kunnen er af en toe wat wolkenflarden voorbij komen. Het is eerst nog onder nul. Maar uiteindelijk wordt het in de loop van de middag... 1 à 2 graden boven het vriespunt. Vanavond gaat het weer een paar graden vriezen. Maar geleidelijk neemt wel de bewolking toe. En in de loop van de nacht kan er neerslag vallen. Dat kan sneeuw zijn, maar het kan ook regenen. Wat ijzel oplevert op de koude grond. Dus als u nog de weg op moet vannacht, uitkijken. Tegen de ochtend lopen de temperaturen op... en ook morgenochtend kan het eerst nog regenen... al is de gladheid dan wel grotendeels voorbij. Smiddags wordt het droog en kan zelfs de zon nog even doorbreken. De temperatuur loopt op naar een graad of zes... en de wind is hard uit het noordwesten. Zondag schijnt af en toe de zon en blijft het droog. De noordwestenwind neemt dan af naar matig en de temperatuur komt allemaal uit op zes graden. Straks weer om half twee. In verdrink, omdat ze me geloven. Misschien ben ik getikt, maar wat als ik je zeg dat ik het goed vind? Zo. Oh. De woorden van papa, ik begin ze te begrijpen. Leg de foto's naast elkaar. Hoi, begin op hun te lijken. Ach dat is de tijd En ik weet zeker dat het goed is Zo oh, Dat vindt hij ook Het zijn nog steeds De kleine dingen Die het doen Die het doen Voor mij Het zijn nog steeds De kleine dingen Mijn auto is kapot en mijn huis is niet het grootste. Toch sta ik vrolijk op. Ik ga gewoon een stukje lopen. Heb ik nou een bord voor mijn kop als ik het wel?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 Help mee misdrijven te voorkomen. De politie van Zandvoort wenst u een plezierig en zonnig verblijf. Op ZFM wordt iedere oude oude platina. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for long. a symbol of the dawn. No milk today. Of my. Dreams. how could they know And all. 20 uur per dag. Dit is EFN. Herman Vinkers! Het was go, witte vloer In ons engste, in ons engste Het was go Het was zo schel als water, jos zo lille kast me kan En toch zwanger al Heel de riet die van hoe of toch kom met buurvrouw Ja klicht. Ja kind, nog kind, nog kind, Maar ja, de melkboer was blind blint Het was go, witte vlo, in ons engste, in ons engste Het was go, witte flow, in ons engste, al op het veld door waarschijnlijk mooie ginnie en de leuke mal op straat in Nijlong ze met Noord en de ervaring Guntag Anzi was een vriezen en de del, maar ik probeer ze zelf een keer en doe hun niet vaar niet meer, want het was go witte vloo in ons engste, in ons engste, het was go witte vloo in ons engste, al meroen. van de A en de Lolé, het water wat het water op beneden en het zo het in Almelo. En het water van de aas dunnen molt het hun En ja, ik kunt wat water drinken meer, dat jamme jammer van Dus, dus door dunze ze rap wat aan. Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan. Het water geeft nog waffen, dan weer witte vloer. Want geet nog uit, witte vrouw, in o's engste, in o's engste Geet nog uit, witte vrouw, in o's engste, al En Herakles heeft weer woon, ja dat doet ze, ja dat doet ze En Herakles heeft weer woon, nog voor de wedstrijd is begun. En verspelt ze tussen keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed En verspelt ze tussen keer, doen boven ze, waar weer wat dit is vrouw, witte vro, het is boven de vloeien, zijn in is in is uh, Go with the flow. Aan vier. The FN four decades. Yeah. Ik wou zeggen dat het is helemaal vingers met Go with the Flow. En dit is de nieuwe van de Handsome Poets en dat heet Stardust. on fire natuurlijk, maar dit is een nieuwe en natuurlijk dat heet Stardust. Ja, lekkere plaat hoor, heerlijk. Gewoon lekker gezellig. En uh, nou we zijn bijna toe aan het uh, nieuws en het weer van één uur hè, van de NOS. Maar eerst nog even Maroon 5. I'm hurting, baby. En die, uh, die willen suiker in de koffie. Daar nou, wil ik ook hoor. Sugar! sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that's somebody's me. I got. Van Maroon 5 en, uh, De Dat heet Sugar Ik, uh, Zie je zet dat uh, Dire Straits uh, Legende Mark Nopfer ook weer iets nieuws heeft uh, Die komt De tweede uur zometeen voorbij Komt net binnen uh, Dus die krijgt u zometeen uh, Te horen Twee uur nieuwe uh, plaat van uh, Mark Nopfer.